9 uur. Kees Groot met het NOS Journal.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee! Zandvoort een zomer heeft! Dit is de zomer van Z I dream of a warm summer So softly whisper my body.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 Would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no.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 Uh, met, met uh, ja, het, het, noem maar het trio op Verkeefveld, wat zou komen, de, de Rozenbergs die zouden komen. Uh, de, de, de, de, en Een aantal artiesten zijn geweest, maar vanaf uh, maart viel het dus verre weg. We zouden op 19 april afsluiten met Edwin Rutten. Uh, uh, en dat ging niet door. En het is natuurlijk heel fijn dat we uh, nu in een nieuwe seizoen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 Ja, en dat is dus eigenlijk de start van ons. Oh, okay. In de verdere invulling zijn we dus eigenlijk stapje voor stapje. Ik weet dat in de decembermaand zal Madeline wel met Cor Bakker in Nederland zijn. Ik heb met haar twee jaar terug die kerstconcerten gedaan die Cor jaarlijks doet. En wellicht is het mogelijk om dit jaar ook een kerstconcert met Madeline te plannen. Nou, dat zou fantastisch zijn als dat zou lukken. Ja, dat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 Uh, belangrijke gasten, bijvoorbeeld als bijvoorbeeld een, een toppianist, bijvoorbeeld uh, waar ik zelf erg tegenop kijk, is die Rob van Kreevelt. Ja. Maar er zijn er natuurlijk nog een paar.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 Hallo, jongens, Niet geschoren, hè? <laughs> ik, wist, ik wist niet dat de peeld was. Ja, ja. Goed, Alleen de... En, uh, verder, verder niets aan... Uh, de frontcamera, die is al een aantal maanden stuk. Niets aan toe te voegen. Uh, Jean-Louis, uh, dankzover. En Spree Fri Spreek je gauw. Ja, Groetjes ja, aan Nathalie. Ik wil nog even, uh, even, even uh, Landersbergen noemen. Die zal ook achter de depressie geven. Ja, fijn. Dan gaan we in overleggen om een mooie gast te bedenken. Ja, ja, ja. Hartstikke goed, We moeten eerst maar even kijken of... Hoe het alles even...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 Ik ja, mag uh, het een was mijn... gast noemen die ik ook graag komend seizoen in de programmering ja? Dat is Rebecca Loop 3. Uh, je hebt een stukje van die cd gedraaid waar Nathalie op zingt. Maar daar zingt ook Rebecca Loop 3 op. Ja, ik zou eens luisteren. Uh, ook een zeer talentvolle allround zangeres. Uh, zingt Braziliaans, vanstalige jazz. En Spaanse liedjes. En, uh, we zullen het publiek komend seizoen weer flink verrassen met mooie artiesten die er langs van komen. Oké, okay, nou heren, dan zeg ik uh, reuze bedankt voor uh, het verschijnen in dit programma. Hier, uh, Hans live en jij Jean-Louis aan het telefoon. Ik wens jullie veel succes dit komende seizoen en dat er maar veel uitverkochte zalen in de krocht zullen zijn. Hartelijk dank, dank voor jullie ja. aanwezigheid. En dank je. je. te zien. Okay. Bye. Dag dag. you like you I don't know even one who can come like you you make it look so easy like falling off a log. so effortless and breezy you're velvet and I merely fall I'm not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 what is this thing called love this crazy